Het graf van Elvis Presley wordt toch niet geveild. De begraafplaats in Memphis heeft de lege tombe... op het laatste moment teruggetrokken van een veiling. Volgens de veilingmeester is dat gedaan na protesten van fans. Het ging om de crypte waar Elvis Presley na zijn dood in 1977... twee maanden in heeft gelegen voordat zijn lichaam werd overgebracht... naar het landgoed Graceland. De geschatte opbrengst was 100.000 dollar. De Nederlandse Elvis Presley Fanclub was een petitie gestart om de veiling van het graf te voorkomen. Op de veiling gaan wel andere spullen van Elvis onder de hamer. Fans kunnen onder meer bieden op sieraden, gesigneerde gitaren, een koffiebekertje met aantekeningen erop en ziekenhuisfoto's van een gebroken arm van de King of Rock Roll.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 Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag, het programma waarin ik elke week een inspirerende gast ontvang. En vanmorgen is dat een vrouw die de barones van de armen wordt genoemd. Hilde Kieboom is oprichter van de Belgisch-Nederlandse tak van de gemeenschap van Santa Gidio, waarvan de leden vriendschap aanknopen met de armen van nu. Alleen al in Antwerpen komen wekelijks zo'n 400 mensen voor een warme maaltijd of een warme douche. Maar er is veel meer, veel meer dat de vrijwilligers van Santa Gidio doen. Hartelijk welkom. Dank je wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, u bent uh, bijna tien jaar geleden daadwerkelijk door de door koning Albert. Uh, uh, tot barones gemaakt. Ja, Hoe zeg ja. je dat? In de adelstand verheven? In de adelstand verheven, ja. De Belgische monarchie kan dat. Ja. ja. <laughs> uh, uh, maar u wordt de barones van de Armen genoemd. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, wat is in een uh, neem? Um, ik denk, die titel is uh, voor mij een enorm teken van waardering geweest van de hoogste regionen van ons land. Voor een werk dat niet alleen ikzelf doe, maar heel Sant'Egidio doet. En dat eigenlijk behoorlijk tegen de stroom ingaat. Namelijk jonge mensen die zich onbezoldigd willen inzetten en vriendschap willen sluiten door het evangelie geïnspireerd met de armen. Uh, die de straat opgaan, uh, die kinderen helpen, ouderen helpen, migranten, daklozen eten geven en die samenkomen om zich te laten inspireren door het Evangelie. Uh, in die zin, denk ik, is die titel een enorme opsteker geweest, uh, niet alleen voor de vele vrijwilligers, maar ook voor uh, onze vrienden die op straat leven en die eigenlijk behoorlijk ja, gewaardeerd werden door. Uh, ja, maar ook voor u, denk ik, toch, of niet? Ja, toch wel, toch ja, wel. wel. Um, dus de motivatie is geweest. Um de inzet voor de armen, maar ook de capaciteit tot verzoening en tot het samenbrengen in plaats van het verdelen. En ik denk, uh, daar gaat het niet alleen om de interreligieuze dialoog ook, en de gesprekken tussen christenen, moslims en joden, tussen gelovigen en niet-gelovigen, wat mm -hmm. toch belangrijke thema's zijn in deze tijd, maar ook het samenbrengen tussen jong en oud, vreemd en inheems, Rijk en arm, ziek en gezond. En uh, daar staat inderdaad Sant'Egidio wel voor. En in die zin denk ik, als ik ik kende tevoren niet veel van uh, de adel, maar ik heb nu wel begrepen dat er zoiets bestaat als de adel van het hart. Namelijk je bezighouden met gratis dienstverlening, nobele zaken en bepaalde tradities willen voortzetten, niet op een starre Conservatieve wijze, maar eerder ja, op, op, een, op een frisse wijze, namelijk die evangelische liefde voor de arme en de zwakke mens weer belichamen. En ja, dat vind ik wel mooi. Hè?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 Make it rain if you understand. We visited Jorstone day after Christmas. We had to wipe the snow off to clearly see, and as she lay.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 van Bertolf. U luistert naar Dit is de Zondag en mijn gast vanmorgen is Hilde Kieboom. Zij wordt de barones van de armen genoemd en zet zich al bijna 30 jaar in België en Nederland in voor de mensen die het veel minder hebben getroffen dan u en ik. En ze doet dat via Santegidio. Gidio. Dat destijds in België met een groepje van zes personen van de grond kwam. Nogmaals, hartelijk welkom. Dankjewel. Hilde Kieboom. Uh, en, uh, voordat we over de gemeenschap Santegidio Gidio gaan praten, kunt u in het kort vertellen wie was Sint uh, Sint Egidius, zoals we het in het Nederlands zouden noemen. Ja, het is niet de Egidius van Egidius, voor best bleven. Maar, maar het is een uh, Griekse heilige die in de vroege middeleeuwen uit Griekenland zich in het Zuid-Franse Saint-Gilles heeft gevestigd. Voor de kenners van Zuid-Frankrijk een, een mooi stadje met een abbatiale kerk tussen Nîmes en Arles. Mm -hmm. En hij wilde daar eigenlijk uh, de rust van uh, de natuur opzoeken om beter God te dienen als kluizenaar. En de legende wil dat hij daar uh, een hert beschermd heeft voor de pijl van de jager. En zo wordt hij ook op enkele schilderijen afgebeeld. En daarmee is hij een klein beetje de patroonheilige van de verdediging van de zwakken geworden. En in zijn nadien heeft hij dan van de koning een terrein gekregen, een klooster uitgebouwd en daar werden nogal veel zieken verzorgd en heen. Gebracht, zodanig dat Egidius eigenlijk wel een populaire heilige was in de middeleeuwen. Dus alles wat Sint gillis Saint Giles, Saint, Saint Gilles noemt, is eigenlijk naar hem Vernoemd. Okay. En dan nadien uh, een klein beetje meer in de vergetelheid gebracht. Nu, wij hebben Sant'Egidio niet gekozen. Hij heeft ons gekozen, in zekere zin. Sant onze beweging ontstond in Rome, in 1968. En in 1973 heeft de vicarisch uh, kardinaal van Rome beslist om uh, een kerkje, een verlaten carmelitesse kloostertje, aan de beweging toe te vertrouwen met de vraag om het herop te bouwen. En u raadt het, dat was... Sante Gidio kloostertje En die naam hebben we dan uh, wereldwijd aan onze beweging gegeven. Uh, wat een mooie, een, een mooie achtergrond. U uh, bent uh, zo'n uh, 25 jaar geleden, denk ik, begonnen? Ja, in 1985, inderdaad. Uh, u, u kwam in, dat was in Rome. U was in Rome. Ja. Ik had eerder toevallig de mogelijkheid om naar Rome te gaan. Uh, een Antwerpse priester, uh, Rick Hoed, ik zeg heet, uh, bischoppelijk vicarisch ondertussen, had zijn uh, doctoraatstudies in Rome gemaakt als priester van het bisdom Antwerpen en had daar Sant'Egidio leren kennen en had daar eigenlijk een klein beetje ja, de vervulling in gezien van hoe hij zich uh, het Rijk Gods voorstelde. En als hij terugkwam, Um, en daarover enthousiast vertelde aan jonge mensen, uh, kreeg ik de gelegenheid om eens een reis mee te maken naar Rome. Nu, uh, ik was niet bepaald op zoek naar zoiets. Het was eerder toevallig via een vriendin dat ik mee kon gaan. Um, ik wilde eigenlijk vooral Rome zien en uh, de rest zou ik er wel bij nemen. En ik moet zeggen dat dat voor mij een enorme openbaring is geworden. Ik heb daar uh, Ach, in de ontmoeting met de jonge mensen van Sant'Egidio ja, jonge Romeinen leren kennen die uh, ja, studeerden, bij hun ouders woonden, die helemaal niet het type religieus leven leiden zoals je je zou kunnen voorstellen. Maar die er echt van overtuigd waren dat ze met het evangelie hun samenleving, hun stad, menselijker konden maken. Uh, zij zetten zich in voor kinderen in kansarme wijken, ouderen, zieken. En vooral uh, staken zij hun geloof niet onder stoelen of banken. Uh, ik kwam uit een rand katholieke achtergrond... Uh, maar ik was toch eerder gewend, als men over het geloof sprak, dat het eventueel een inspiratiebron was, maar niet veel meer dan dat, dat jonge mensen samenkwamen om uh, elke dag te luisteren naar een stukje uit het evangelie, dat zij daar zelf over praten met een zekere fierheid, een zekere trots. Dat heeft mij wel aan het denken gezet. En dat heeft mij doen begrijpen dat inderdaad de bron van hun, hun vreugde en hun vriendschap daar moest te vinden zijn. Het feit dat zij heel open stonden op de wereld... ...en een hoopvolle blik hadden... Uh, ...heb ik dan stilaan begrepen... ...ja, da daar zit hun geheim. Maar en... wat, voor een, wat voor een hilde was dat toen dan? Dat dat zo, dat dat zo bij u binnenkwam? Dat het u zo trof? Ja. Ik was zeker op zoek naar een mooi en een vreugdevol leven... ...maar ik zou dat, denk ik, nooit in de gelovige sector hebben gezocht... ...of in de gelovige sfeer. Omdat ja, ik was een gewoon meisje van mijn tijd geseculariseerde achtergrond. Alles wat geloof was, stond eigenlijk ver van mij af. In Vlaanderen gaat 70% van de jeugd naar katholieke scholen, maar dat wil niet zeggen dat, ze dat je zijn. met het evangelie wordt geconfronteerd. Um, dus dat leek mij allemaal iets van vorige tijden. Um, en ik wilde zeker iets... Ik was zeker wel op zoek naar een leven dat er toe deed, en waar je het verschil kon maken... Maar het was voor mij echt ja, een verrassing dat dat zou kunnen via het evangelie en dus door, door, door een kerkelijke betrokkenheid. Wanneer ik terugkwam van mijn reis naar Rome, herinner ik mij, zowel ouders als vrienden waren behoorlijk verbaasd. Wat is er gebeurd met deze hilde dat zij daar nu gaat zoeken? Um, maar goed, nadien heb ik dan begrepen dat toch eigenlijk ook meer van mijn, geloof, uh, mijn leeftijdsgenoten die eigenlijk kritisch stonden tegenover de kerk... Mm -hmm. Dat zij zich best ook wel vragen stelden en zich ook gelovig vragen stelde, maar ook zich wilde inzetten. Dus uh, dan heb ik ook ontdekt dat uh, Antwerpen ook wel armen had. Uh, en niet alleen Rome. Want dat waren zo'n beetje de vooroordelen waartegen ik moest opboksen. Antwerpen is een rijke stad. Mm -hmm. Antwerpen is niet meer gelovig. De Italianen zijn nog wel gelovig. Al dat soort ideeën. Maar ja, ik ben een beetje koppig en taai <lacht> geweest. en want toen u, u terugkwam, heeft geluid? u besloten om ja. in, in, in, in Vlaanderen een... Uh, een, een een tak van dat sint Giglio op te ja, resten. Ja, zo institutioneel ging dat niet. Mijn idee was, ik had zoiets moois in Rome gezien... mijn stad Antwerpen had ook zoiets nodig. En dat heeft een beetje tijd nodig gehad. Ik was maar 16 als ik de beweging had leren kennen. Uh, wanneer ik dan aan de universiteit ging studeren... als ik uh, bijna 19 was, ben ik er echt mee begonnen... Um, en heb ik ook vrienden gevonden uh, die, dat, die die droom samen met mij wilden delen. En hoe doe je dat dan? Dan sta je in Antwerpen en denk je... ik ga op zoek naar de armen en ik ga ze wat te eten geven. Ja, um, ja, op zoek gaan naar de armen. Dat was een heel, heel koude winter, 1985. En dat was eigenlijk best wel heroïs, als ik het zo mag zeggen. Dat hoort bij pioniers. Ja. Um, wij gingen een oude wijk opzoeken, in het eilandje, die ondertussen een prachtige, mooie Doklands geworden is, maar die toen een zeer, zeer verlaten arme wijk was, waar ouderen leefden, uh, ja, waar, waar één sanitaire voorziening voor een hele straat was, complete verlatenheid waar uh, heel wat Belgische, Europese vrouwen leefden als prostituee met een rits kinderen. Uh, in die wijk zijn we begonnen ouderen te bezoeken en school van vrede voor kinderen op te bouwen, na schoolse begeleiding geven. Mm -hmm. En voor mij en mijn vrienden, studenten, uh, aan de universiteit, de hogeschool, was dat eigenlijk best de confrontatie met een andere wereld, een andere stad binnen onze stad. En zeker wanneer je dan ja, jezelf ontplooit, naar de universiteit gaat, werd toch heel sterk het verlangen in ons om niet alleen onszelf te ontplooien, maar om er ook diegenen die minder kansen hadden dan wij bij te betrekken. Zat die wereld op u te wachten? Ja, ik denk dat toch wel. Want eigenlijk hebben de armen een heel grote boost gegeven aan onze groei. Namelijk, uh, wij werden onmiddellijk met open armen ontvangen. We werden de studenten van het eilandje genoemd. Uh, we werden een beetje als de kleinkinderen voor die ouderen die geen bezoek hadden. En zij hebben ons geholpen om uh, daarover daarmee naar buiten te gaan en daarover te gaan spreken met andere leeftijdsgenoten. Anders zou het. Misschien gekund hebben dat het een, een kleine groep van overtuigden bleef. Mm -hmm. Nu zagen we toch die nood uh, die zo groot was. Wij hadden meer helpers nodig en meer uh, mensen rondom ons. Die ons hielpen om ja, die confrontatie met de leeftijdsgenoten aan te gaan. Ook met diegenen die daar nooit zouden aan gedacht hebben. Want heel veel hadden zich niet voorgesteld... Uh, om zich ooit in te zetten voor anderen. En hoe, is dat dan? hoe, hoe, hoe hebben ze u daarbij geholpen? Wel, door, door het feit dat ze ons hartelijk ontvingen. <coughs> dat ze eigenlijk begrepen dat ook andere mensen moesten terugkomen, moesten meehelpen. Zij brachten continu andere mensen aan. Uh, iedereen denkt altijd dat het moeilijk is om zo contact met de armen te leggen. Het is veel moeilijker contact met de rijken te leggen dan met de armen te leggen. Als je in een arme wijk gaat en je neemt een voetbal mee en je begint een beetje te voetballen, dan is het gelegd. Dan komen de, de jongens uit de spleten. En uh, hetzelfde als je naar ouderen gaat. Je leert er één kennen en die vertelt je, daar is nog iemand, daar is nog iemand, daar iemand. Dat dat gaat eigenlijk vanzelf. En in die zin is het waar wat Jezus zegt in het evangelie. Armen zul je altijd hebben in je midden. Armen vind je eigenlijk altijd. En de ene brengt je tot bij de andere. Wat moeilijker is, is mensen vinden die hun tijd met hen willen delen. Uh, dat was uh, zo'n uh, 25 jaar geleden of ietsje ja. korter. Uh, hoeveel mensen lopen er inmiddels rond bij Santa Ja, dat zijn voor België en Nederland toch een goede duizend mensen. Zijn. Duizend mensen? Ja, ja. En dat zijn allemaal mensen die zich bij u hebben aangesloten... vanwege uh, uh, ook die religieuze component. Ja, dat is sterk verschillend. Er zijn oh. mensen die zeggen, mijn insteek is... ik wil iets doen voor de ander. Dan zeggen wij, goed, kom helpen. Maar zet je ook open voor de geest waaruit wij dat doen. En heel vaak zijn dat mensen die hun geloof dan ontdekken... Of herontdekken. En we nodigen iedereen uit om zich ook uh, te komen bezinnen in uh, het gebed. En momenten van luisteren naar het evangelie. Anderzijds zijn er mensen die zeggen, ik zoek uh, verdieping, spiritualiteit, die aan het gebed deelnemen. Die zeggen we, kom ook een handje de armen helpen. Voor ons horen die twee wezenlijk samen. Inzet en gebed. En uh, het is belangrijk, denk ik, dat, ja, dat je de tijd laat om mensen, om, om hun weg daarin te vinden. Voor mij en de meeste van de begingeneratie is het zeker geweest dat we via de armen het evangelie en het christendom ontdekt hebben. Maar ik zie dat het voor heel wat mensen nu ook andersom gaat. Dus het, het, het, het kan op de, op de twee manieren. Oké. Okay. En um, uw ouders waren kritisch, Rooms-katholiek... Hoe vonden die het toen die dochter terugkwam en haar leven ging wijden aan, uh, aan het helpen van de armen, maar vooral ook vanuit, vanuit die religieuze component? Zagen die? Ja, mijn ouders waren aanvankelijk erg sterk uh, kerkbetrokken. Uh, hebben ook uh, tc meegemaakt en uh, de vernieuwingen in hun parochie meegestalte <coughs> gegeven. Maar ze zijn dan, denk ik. ...vrij ontgoocheld geweest. Zij hadden toch meer verwacht van de veranderingen... ...die het, concili, het Tweede Vaticaans concilie, had opgeroepen. En um, ja, uh, zonder verwijt. Ik zie in hen, wat in heel veel mensen bij die generatie gebeurd is... ...een stilletjes uh, ja, verwijderen uh, van de kerk. Um, en zij waren aanvankelijk zeker niet enthousiast... Als ik terugkwam, dan dachten zij, uh, ja, waar gaat onze dochter nu haar energie aan besteden? Uh, maar goed, uh, dat zijn zaken die in een, in een eerste moment, in een eerste opwelling uh, moeilijk liggen, maar die natuurlijk nadien zijn, die plooien gladgestreken. En nu zijn mijn ouders absoluut uh, ondersteuners en doen ook met, uh, geregeld met heel wat initiatieven mee. En, uh, ja... Nou, Voor hen denk ik uh, is het een beetje een, een, een, een, een zichtbare nieuwe kerk geworden. Een, een, een frisse twijg aan een, aan, een oude, aan een oude tak. Dus uh, een, een, ja, een open, een vriendelijke, een hartelijke manier van kerk zijn die, die zij wel appreciëren. Een frisse twijg aan een, een oude tak? Um, hoe verhoudt, want de, de, de, de, de, de, toen was er waarschijnlijk wel wat kritiek op de kerk, maar de, deze dagen ook. Hoe verhoudt een, een beweging die, die um, zoveel mogelijk los van formaliteiten staat, mm -hmm. zich tot een organisatie die sterk hiërarchisch is en sterk traditioneel is? Uh, dus met andere woorden, hoe, hoe gaat u om met de Rooms-Katholieke Kerk als instituut? Ja, natuurlijk. Uh, veel, veel gebeurt door het feit dat Sant'Egido in Rome ontstaan is en daar ook het hoofdkwartier is. Dus contacten uh, met uh, kardinalen en met overheden allerhand van de katholieke kerk zijn daar heel frequent. En dat is belangrijk, zeker voor onze beweging wereldwijd ook. Um, maar... Ik zou toch willen zeggen dat er behoorlijk veel meer mogelijk in, is in de katholieke kerk dan men vaak denkt. Um, dus sinds het Tweede Vaticaans concilie is eigenlijk heel die <coughs> dimensie van de leek in de kerk toch enorm sterk naar voren gekomen. Um, en niet gewijde mensen hebben eigenlijk ja, de vrijheid en de mogelijkheid om, om, om zich in te zetten... om samen te komen, om, om het evangelie te beluisteren. Um... Maar u valt niet in de, in de hiërarchie van de kerk? Ja, we zelf. zijn een erkende beweging, een internationale publieke lekenvereniging. We zijn erkend door de pauselijke raad voor de leken... Uh, ik zelf neem ook geregeld deel aan overleg daar rond, met andere nieuwe bewegingen of kerkelijke gemeenschappen, zoals men ze nu noemt. Er zijn er uiteraard ook vele anderen. Um, en ja, wij willen absoluut als kind van de kerk leven en binnen die kerk staan. Maar wij leggen onze eigen klemtonen, die mm -hmm. dan vooral zijn, vriendschap met de armen, uh, een hartelijke, vriendelijke kerk die het evangelie op een hoopvolle wijze wil doorgeven, en dialoog en vrede. Hoe voelt het voor een, een, een kind van de kerk... als je in een periode leeft waarin er veel en harde kritiek is op die kerk... en waarin er ook vanuit die kerk dingen gebeuren waar je van schrikt? Ja, je? Ik zou toch eerst willen zeggen dat... Twintig jaar geleden ik de kritiek eigenlijk wijdverspreider vond op de kerk. Men had toen eigenlijk een grotere aversie bij mensen ook van, van mijn leeftijd... om iets met die kerk te maken te hebben. Groter dan nu met alle schandalen die er zijn geweest. Toch wel, vind ik toch wel. Um, in kerkelijke middens is waarschijnlijk nu de consternatie groter geweest en uiteraard terecht want men wordt daar geconfronteerd met een schrijnend gebrek aan authenticiteit en aan uh, ja uh, dus dat is een grote vraag naar meer oprechtheid, meer zuiverheid uitzuivering denk ik maar uh, de jonge mensen staan er helemaal ver vanaf er zijn heel veel jonge mensen voor wie dit eigenlijk niet zoveel wil zeggen en uh, de, de, de, de, de afkeer tegenover de kerk is kleiner geworden, gewoon omdat heel veel mensen er eigenlijk weinig of niets mee te maken hebben. En dat ja, brengt de nodige problemen met zich mee, maar geeft toch ook een nieuwe kans. Die doorgedreven secularisatie, als je wil, betekent ook dat mensen uh, die er echt niks van wisten, er eigenlijk ook weer op een frisse manier open voor kunnen staan. Straks uh, nee, gaan we uitgebreid verder door op uh, wat u dan allemaal uh, precies doet. Geïnspireerd uh, op dat uh, Evangelie. Uh, inmiddels is het uh, bijna half acht. Tijd voor een overzicht van het nieuws. Gelezen door Juri Stubenitski. Radio 1: Het NOS-journaal. Argentinië en Brazilië hebben hun ambassadeur in Paraguay teruggeroepen... in reactie op de afzetting van president Lugo. Hij werd vrijdag weggestemd door het parlement... omdat hij zijn functie slecht zou hebben uitgeoefend. Ook landen als Ecuador en Venezuela hebben zeer kritisch gereageerd. D66-leider Pechtold verwijt premier Rutte slappe knieën... omdat Rutte op het VVD-congres zei dat hij een aantal maatregelen... uit het Vijfpartijenakkoord wil terugdraaien, zoals de forense -taks.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 De middagtemperatuur komt later in de komende week uit rond 24 graden... maar er is dan wel weer een grote buienkans. Dit is De Zondag op Radio 1. Goedemorgen als u net inschakelt. Eh, fijn dat u luistert. Mijn gast is Hilde Kieboom. Ze wordt de barones van de armen genoemd en zet zich al meer dan 20 jaar in België en Nederland in... voor de mensen die het veel minder hebben getroffen dan u en ik. En zij doet dat via Sant'Egidio, een christelijke vrijwilligersorganisatie... waarvan de vrijwilligers vriendschap willen sluiten met de armen van deze tijd. Um, we hebben het net gehad over de achtergrond van die organisatie, eh, van die beweging moet ik zeggen, en hoe die ontstaan is. Um, vriendschap sluiten met de armen. Wat is dat? Hoe, hoe, wat is dat concreet in de praktijk? Wat doe je dan? Ja, ik denk ons model is altijd dat van de barmhartige Samaritaan die in het evangelie half dood langs de kant van de weg ligt. Priester en een leviet lopen daar in een boog voorbij... omdat ze iets anders te doen hebben. De Samaritaan, de vreemdeling, wel te verstaan. Houdt halt, verzorgt de wonden, tilt hem op zijn paard... brengt hem naar de herberg. En de herberg staat voor de kerk, de gemeenschap. Die componenten zitten eigenlijk altijd in onze omgang met de armen. De concrete nood, ledigen. Wonden verzorgen, als je wil. Mm -hmm. De mens dragen, helpen ja, in zijn moeilijkheden uh, een partner te vinden, tochtgenoot worden. En ze brengen naar de herberg, naar een plek, naar de gemeenschap, naar een familie waar ze niet langer alleen zijn. Dat ja, gebeurt op dat heel diverse wijze. Dus Wij hebben scholen van vrede voor kinderen. Daar komen kinderen van alle achtergrond samen. Dat zijn uh, Belgische kinderen uit arme middens. Dat zijn... Uh, migranten uit de oude migratie, vaak Marokkaanse en Turkse moslimkinderen. Daar zijn de nieuwe migranten bij, Afrika, Oost-Europa, Azië. Uh, daar zijn uh, Roma- en Sinti-kinderen bij. Uh, en de bedoeling is daar, dat zijn jonge mensen, jonge studenten meestal, die de kinderen helpen met hun huiswerk en dus schoolse begeleiding, omdat vaak uh, schoolachterstand was, wordt vastgesteld bij jongeren uit kansarme middens, maar ook vredesopvoeding, dus integratie leren samenleven, interesse hebben voor elkaar, zich interesseren aan de thema's van de wereld, enzovoort. Vredesopvoeding uh, noemen jullie dat? Vredesopvoeding, ja. Mooi. In diezelfde wijken gaan wij ook ouderen opzoeken. Uh, dat vind ik ja, een van de grote pijnpunten van onze tijd, dat zoveel ouderen in eenzaamheid hun dagen slijten. Wij leven wel in het tijdperk van de vergrijzing. Maar cultureel gezien is het alsof onze samenleving, ons Europa... die ouderdom en die extra levensjaren niet naar waarde weten schatten. En dus wij bezoeken ouderen. Wij helpen hen om thuis te blijven. Waar nodig schakelen we professionele diensten in. Maar vooral willen we eigenlijk ja, familie, kleinkinderen zijn... van die mensen die vaak niemand meer hebben. En we trachten in kansarme wijken, eigenlijk een beetje het sociale weefsel te herstellen. We brengen jonge migranten bij de ouderen, we organiseren wijkfeesten. Ouderen worden soms taaloma of opa voor zo'n jonge migrant. En um, je ziet hoe eigenlijk ja, twee groepen die als probleem worden beschreven, migranten en ouderen, ja, tot elkaars rijkdom worden. En een klein beetje een kans voor de opbouw ja, van die nieuwe wereld die daar zit aan te komen... Maar waar we heel vaak met z'n allen schrik van hebben. Namelijk een, een gekleurde wereld en een vergrijzende wereld. Dus um, ja, dat, is, dat vraagt allemaal een, een, een inzet, uh, een heel concrete inzet. De kinderen helpen, de ouderen helpen wanneer ze ziek zijn, een dokter brengen, uh, hulp aan huis zoeken, enzovoort. Maar dat vraagt ook de capaciteit om samen te brengen om. Um, ja, geen enkel menselijk potentieel te laten verloren gaan. Ook mensen die in een rolstoel zitten en die 90 jaar zijn... kunnen nog veel betekenen voor een ander. Um, dat is het werk met kinderen, met ouderen. We hebben ook een taalschool voor nieuwkomers, conversatieklassen. Dat zijn dan mensen uit de nieuwe migratie. Niet alleen die Nederlands uh, komen leren... maar die ook een hoop activiteiten opzetten... Uh, ja, om zich te integreren. Niet alleen de mm -hmm. steden ontdekken, maar ook weer vriendschap met ouderen uh, ja. aangaan. Uh. En uh, dan hebben we Camiano. Uh, dat is eigenlijk ons werk genoemd naar de nieuwe heilige en grootste Belg Damian, Pater Damian de Veuster. Die werd Camiano genoemd door de Melaatse op Molokai voor wie ja, hij zorgde zijn hele leven. Voor wie hij zorgde. En wij vonden dat ja, de daklozen en de zwervers een beetje de melaatse van onze tijd zijn. Die mensen waar ieder liever in een boog omheen loopt. En we zijn begonnen met een maaltijden te geven in Camiano. Omdat de maaltijd eigenlijk toch uh, de plek is waar je familie vormt. En voor de christenen natuurlijk heeft de tafel een heel bijzondere betekenis. De tafel van, van de eucharistie bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar deze tafel die we met uh, de armen en de daklozen delen, is niet alleen een hongerige maag voeden, maar is ook uh, luisterbereid zijn, met deze, met deze mensen uh, op weg willen gaan, hen weer hun waardigheid laten hervinden. En, en daar altijd zijn voor hen. Um, ja. En dus, ze krijgen een maaltijd, maar er zijn ook douches, er is ook een dokter, er zijn ook proper kleren. Um, en dan vanuit die maaltijd gaan we hen evenzeer opzoeken wanneer ze in de gevangenis zijn of ziek zijn. Dus het is eigenlijk ja, een groot werk, denk ik, om, om menselijkheid en, en, en hartelijkheid te brengen in een wereld. Ja, onze samenleving is, is, is wel goed op uitgebouwd wat de sociale vangnetten betreft... maar wordt toch behoorlijk hard voor de mensen die door de mazen van het net vallen. Ja. En daar, denk ik, kunnen onze mensen en christenen... in het bijzonder echt het verschil maken. Namelijk die hartelijkheid, die medemenselijkheid brengen... die niet bij, bij wet kan gedecreteerd worden. U zegt die christenen kunnen daarin een rol spelen. Maar u, u zegt ook wel ergens... Christenen moeten daarin een rol spelen. Je kunt pas echt voluit christen zijn... als je, dat, um, uh, als je um, een vriendschap sluit met een arme. Of als, als je een arme in je ja. leven hebt. Ja, klopt. Vriendschap met de armen is eigenlijk echt wezenlijk voor een christen. En ik denk dat wij dat wel weten maar dat wij heel vaak de facto de laatste decennia toch... dat allemaal uitbesteden aan gespecialiseerde organisaties... die dan drukkingsgroepen worden, die dan opkomen voor beter beleid. Dat is allemaal goed. Opkomen voor beter beleid moet ook gebeuren. Maar, maar dat is geen persoonlijk vriendschap sluiten met een arme. Ik denk dat verhaal, Matthäus 25, ik was naakt, je hebt me gekleed... ik was vreemd, je hebt me bezocht, ik was hongerig, je hebt me eten gegeven... Dat blijft wezenlijk voor de christen. En hoort de ik christen denk... u dat graag tegen hem zeggen? Of voelt u daar toch nog wat weerstand? Ja, ook omdat men te veel het idee heeft... dat vriendschap met de armen eigenlijk iets is... voor een aantal overdreven militanten. Terwijl ik denk, en dat probeer ik toch met Sant'Egidio ook aan te tonen... dat iedereen eigenlijk altijd iets in zijn dagen kan doen. De armen hoef je heus niet uh, ver te gaan zoeken... Dat is een eerste zaak. We mm -hmm. komen ze tegen in onze steden, in de bedelaars die daar langs de kant van de weg zitten. Maar ook in de zieken, in de ouderen die geen bezoek hebben. Dus het is zelfs niet alleen een, een stedelijke kwestie. Hoeveel uh, plattelandsgemeenten hebben er geen uh, rust- en verzorgingshuizen waar ouderen zitten die weinig of geen bezoek krijgen? Dat allemaal, denk ik, is een uitnodiging aan die mens die zegt dat hij Jezus Christus wil volgen. En voor mij althans is de ontmoeting met de armen echt een echte manier om beter te begrijpen wie Christus is. De gekruisigde zie ik in die arme mens, in die leidende mens. Wordt die vriendschap, um, want dat is een mooi woord, maar, maar je gaat je, ik ga mij afvragen of, die, of dat ooit een echte vriendschap wordt. Zoals um, je, je die hebt met je vrienden. Ja, absoluut. Ja? absoluut. Um, Heeft u daar persoonlijk voorbeelden van? Ja, toch wel. Uh, heel wat ouderen, maar ook heel wat uh, mensen die op straat leven. Tuurlijk, elk, elke vriendschap is anders. Zoals elke mens uniek is, is ook elke vriendschap uniek. Maar ik vind in mijn ervaring dat uh, de armen zeer uh, wakkere, leuke, interessante mensen zijn, die heel vaak... Veel meer weten dan je, dan je zou denken. Maar je moet de tijd nemen om uh, bij hen stil te staan en, en naar hun verhaal te luisteren. Maar hun, hun drang om, om, om te overleven en hun wil om, om dingen te begrijpen is, is, is eigenlijk enorm. Dus, uh, en komt er, ook, komt er ook vriendschap terug? Ja, zeker. zeker. Natuurlijk, op, op een andere manier dan je dat met uh, leeftijdsgenoten of, of mensen van je eigen kring hebt. Maar... Uh, ja, mij treft bijvoorbeeld... Wij hebben in Antwerpen een kleinschalige familiewoning... Simeon en Hanna voor ouderen. Waar mensen die hoogbejaard zijn, hulpbehoevend zijn, leven. En waarbij dus ja, voor de omkadering zorgen. Daar zijn ook mensen bij die verward zijn. Wel, mij treft hoe zij soms zo, uh, zo uh, mooi uit de hoek kunnen komen... en, en mensen kunnen typeren, dingen kunnen begrijpen... Terwijl ze eigenlijk mensen zijn die op de schaal slecht scoren. Op die mm -hmm. schalen van, van, van de uh, verwaardheid. Dus um, ja, ik, ik vind dat uh, dat, dat absoluut een, een, een, grote, een grote waarde is. Ook in die en, zin een verrijking van uw leven. Absoluut, absoluut. Um, we hebben bij dit programma elke zondag een dichter. De dichter bij de zondag. Uh, dat is uh, vandaag Paul Borgreven. En die heeft speciaal voor u dit gedicht geschreven. Dichter bij de Zondag Een Echidiuslied voor Hilde kibo. Egidius, waar zijt gij gebleven? In deze stad, zo netjes opgeruimd, valt amper de eenling op die verzuimt, mee te gaan en steeds naar succes te streven. Hij is Hopeloos verkeerd gelopen, zwerft over straat als een verwaaide krant. Misschien eens smeuig vol moord en brand, maar nu oud nieuws dat niemand meer wil kopen. Elke ziel moet toch een vriend kunnen vinden. Geen mens weet waarom wij op aarde zijn. Elk hart is arm, nog geen hart te klein om zich aan een schat van liefde te binden. Zo eenvoudig en zo vaak vergeten, om te ontdekken wat nodig is. Een bevrijding uit aardse droevenis, niet meer dan samen bidden, samen eten. Egidius, blijf gij dan nog even in deze stad van de welvaart moe? Niet voorbij de eenling, maar naar hem toe, om mee te delen in tijd van leven. Paul en dit gedicht is vanaf morgen na te lezen op onze website... eo.nl dit is de zondag. de Balm, uh, ge het gedicht beschrijft een beetje zoals het is? Absoluut, heel mooi gedicht. Uh, ik vind twee dingen treffen er mee in. Enerzijds, uh, de arme mens, die zwerver in de straten van onze stad... die wijst iets op iets wezenlijks van elk menselijk leven... De kwetsbaarheid en de broosheid. Maar wanneer we succesvol en jong en gezond zijn... dan denken we dat die niet bestaat. En we lopen eraan voorbij. En we leven in een samenleving die, uh, uh, die, die, die bang is. Uh, waarvoor lijden, verzwakking, afhankelijkheid een taboe is. Dat zien we aan, aan, aan wat met de ouderen gebeurt. Men denkt dat ze vanaf ze afhankelijk zijn, verdoemd zijn. Uh, en de armen zijn in die zin een rijkdom om te koesteren. Omdat zij onze hectische welvaartsmaatschappij wijzen op de broosheid en de zwakte van elk leven. En ieder van ons, elke mens, wordt er ooit mee geconfronteerd. I wish you could see me now I wish I could show you how I'm not who I was I used to be mad at you A little on the hurt side too But I'm not who I was I found my way around to forgiving you Some time ago But I never got to tell you Saw me and I had to laugh, you know I'm not who I was You were there, you were right above me And I wonder if you ever loved me just for who I was, yeah When the pain came back again, like a bitter friend It was all that I could do to keep myself from blaming you It's a funny thing I figured out I could sing Now I'm not who I was I write about love and such Maybe cause I want it so much I'm not who I was Yeah I was thinking maybe I Should let you know I am not the same But I never did forget your name Hello most amazing, an amazing grace Is the chance to give it out Maybe that's what love is all about I wish you could see me now I wish I could show you how I'm not who I was Brandon Heath must start I'm not who I was u luistert naar Dit is de Zondag en mijn gast van vanmorgen is Hilde Kieboom, de barones van de armen, zo wordt ze genoemd in Vlaanderen, die zich via Sant'Egidio al meer dan twintig jaar inzet voor de mensen die het veel minder hebben getroffen dan u en ik. En we hebben het gehad over hoe die, organisatie, hoe die beweging is ontstaan en uh, uh, hoe die zijn werk doet. Um, al twintig jaar, mevrouw Kieboom, um, meer dan twintig jaar zet u zich in voor de armen en de de verschoppelingen der aarde, om het eens uh, groots te zeggen. Um, het is niet beter geworden in de wereld de afgelopen twintig jaar. Nee, maar ik, vind ook niet, ik deel niet die mening dat alles slechter is geworden. Ik, um, um, er zijn meer vangnetten voor de armen. De armoede in kansarme wijken van families is zeker verminderd. Wat acuter is geworden, is de hele verslavingsproblematiek. Wat het maakt dat mensen echt in een heel diep dal kunnen zitten. En uh, dat eigenlijk de hele problematiek van mensen op straat ook wel complexer is geworden. Onze samenleving weet niet heel goed hoe er mee om te gaan. De hulpverlening is ook zeer uh, gefragmentariseerd geworden, specifiek. En uh, ja... Ik vind uh, wat ik vooral zie, is dat de eenzaamheid groter is geworden. Door het feit dat het individualisme en materialisme zo toenemen. En dat vergroot eigenlijk de armoede ja. toch enorm uit. U bent een uh, vrouw die me, me net beschreven heeft hoe u vanuit, vanuit het evangelie het, het naaste armen willen staan en met hem optrekken. Uh, het werk doet wat u doet. Tegelijkertijd lijkt u mij een vrouw die. Um, die ook resultaatgericht is, die wil dat dingen veranderen, die een probleem ziet en dat wil oplossen. Uh, anders was uw beweging niet zo gegroeid in de afgelopen jaren. Dus die, dat aspect zit ook in uw persoonlijkheid. Dus ik zit mij af te vragen, als u twintig jaar lang, ruim twintig jaar lang, zich met een bepaalde problematiek bezighoudt en ziet dat u telkens weer opnieuw uh, geconfronteerd wordt met menselijk leed, dan moet dat toch frustreren. Nee, ik vind dat niet. Ik krijg die vraag altijd opnieuw. Dat komt omdat wij ons dat allemaal zo voorstellen. Wij gewone stervelingen. Omdat ik vind, uh, om te beginnen, er zijn wel mensen die uit dat dal geraken. Onze samenlevingen zijn toch behoorlijk dynamisch. Er zijn wel mensen die daaruit geraken. Maar vooral zie ik uh, dat er ook zoiets is als een spiraal van het goede. Wanneer je iets begint te doen, zie ik dat andere mensen zich aangetrokken weten. En uh, mij treft bijvoorbeeld hoe in de kerstperiode in het bijzonder, omdat we dan maaltijds. ...organiseren voor de armen, een beetje in alle steden, heel vaak in een kerk, hoe daar elk jaar zich meer mensen voor aandienen om op een authentieke manier kerst te vieren bijvoorbeeld. Dus dat laat zien, en zeker in deze crisistijd, waar mensen toch ontdekken ja, dat een samenleving die haar fundament... Voornamelijk op geld zoekt, eigenlijk ja, in, in de grond zakt. Hoe het nodig is om, om naar het essentiële weer te keren. En hoe meer mensen zich afvragen, ik wil ook een bijdrage leveren, ik wil ook iets doen. Dus ik vind, uh, ik heb eigenlijk gezien in deze jaren dat je altijd meer kan doen dan wat je denkt. En dat als ik iets doe, dat iemand anders zich misschien ook wel aangespoord mm -hmm. weet om ook zoiets te doen. En ondertussen heb ik ook gezien hoe mensen die zwak zijn, ik neem nu de ouderen, eigenlijk heel veel kunnen betekenen voor anderen. Maar je moet hen op de juiste manier uh, weten ja, aan te spreken. Ja. Dus ik vind dat absoluut niet een verhaal van allemaal kommer en kwel. Integendeel, ik denk dat het... Ja, maar u, voor focust, mij... u focust nu heel erg op, op de, uh, de, de, de schoonheid van het, van het helpen en, en hoe het ons kan verrijken. Terwijl de realiteit is, is dat... dat het kennelijk telkens weer zo is dat, uh, uh, dat er grote groepen mensen in de samenleving tussen wal en schip raken. Ja. En dat je die probeert te helpen. En dat in veel gevallen die, die mensen niet, uh, uh, niet geholpen kunnen worden. Of er zodra je er één geholpen hebt, weer tien in de rij staan uh, die, die, die, die ook in de problemen raken. Dus ik kan me voorstellen, ik ben wel benieuwd naar hoe, hoe houdt u de blik gefocust op dat wat goed gaat. Terwijl dat wat niet goed gaat in onze wereld zo overweldigend aanwezig is. Voor mij heeft alles te maken met ja, de voeding van je hart, en die vind ik bij, bij het Evangelie. Ik denk, ik heb dat absoluut nodig om telkens opnieuw uh, bij dat leven van Jezus te raden te gaan, om niet uh, verbitterd te worden of alleen maar zogenaamd efficiënt te werken van nu wil ik problemen oplossen. Problemen oplossen, ik sta daar zeker voor en ik wil dat doen, maar er zijn ook problemen problemen uh, die je moeilijk oplost, of die je pas na heel lange tijd mm -hmm, oplost, mm -hmm. of die soms ineens op miraculeuze wijze worden opgelost. Er, er is van alles mogelijk. Maar belangrijk is ondertussen, denk ik, die hoop nooit te bewaren. En en hoe, dat is hoe, hoe, voor hoe voelt mij dat toch... gaat dan steeds? Hoe, Wel, op welke manier? Ik, vind, ik, ik, ik, ik, ik sta in de wereld met die open blik op, op, op de problemen, maar wanneer ik het evangelie lees, lees ik... De hoop die God heeft voor deze wereld. De mensheid wordt niet vergeten, wordt niet aan zijn lot overgelaten. Hij gaat met ons op weg en met een voorkeur voor de armen en de zwakken. En, en... Dat, dat komt nooit out of focus. De, de, de dagelijkse realiteit brengt dat nooit aan het schudden, dat beeld. Dat gevoel. Ja, natuurlijk Natuurlijk ben je al eens boos om iets dat, dat, dat misloopt. Of, of je hebt eindelijk een oplossing voor een man op straat gevonden... en die wil toch niet gaan. Natuurlijk, dat zijn de, de normale zaken van het leven. Maar um, die grote lijn van die hoopvolle blik... Um, ja, die moet ik eerlijk zeggen dat ik niet verlies. En de om... mensen om u heen, of in een kleinere en grotere kring... kunnen die dat even goed? Wel ah, Ja, en uh, dat is nu net uh, een, een, een ander werk waar Sant'Egidio voor staat... ...die evangelisatie. Natuurlijk een groot woord, maar voor een werk dat dagelijks concreter harte wordt genomen... ...er zijn veel jonge mensen bij onze beweging betrokken. Dat vind ik een hoopvol teken. Dat is een generatie die eigenlijk bah, geen vooroordelen meer heeft tegenover de kerk... ...omdat ze eigenlijk uh, daar ver van uh, zijn weggegroeid... Um, maar zij willen zich inzetten en um, zij willen op hun manier ook de armen in het centrum van hun leven plaatsen. Dus ja, ik zie hoe het uh, mogelijk is om met die verschillende generaties um, de, de knelpunten van onze tijd uh, met een hoopvolle blik te bekijken en er zelf meer menselijk door te worden. Um, het uur is uh, bijna om. Dat is snel. Um, Zit er ook nog een, een heiligschap voor u zelf in? Na jaren van dit werk? U bedoelt een... Uh... Een Sint Hilda? Aha. dat uh, wordt meestal na de dood bepaald. En uh, ja, ik denk, ja, er, er is een oproep voor elke christen om een heilige te zijn. In die zin wil ik nu al trachten als een heilige te leven. Maar uh, ik ken veel heiligen. Ik heb een grote bewondering voor de heilige Franciscus. Ik weet ook dat de heiligen uh, geen heilige boontjes zijn, zoals men zegt. Ah. En dat een heilige geen perfecte mens hoeft te zijn. Want dat is een ander misverstand dat bestaat. Maar heilig in de zin van anders zijn dan de mainstream... tegen de stroom ingaan van individualisme en van alleen voor jezelf... En heilig ook in de zin van je vreugde in andere dingen beginnen zoeken, dat wil ik, dat wil ik absoluut wel doen. En uh, ja, daar hoop, ik, daar hoop ik mijn steentje toe bij te dragen. En of dat dan ooit uh, zo wordt erkend, uh, dat zullen we dan wel zien. Dat zullen we zien. We hebben ook een, een gastenboek bij, uh, bij Dit is de Zondag. Het Dit is de Zondag gastenboek. En onze gasten die beschrijven daarin hoe hun ideale zondag eruit ziet. Kunt u kort uit de doeken doen hoe ziet uw ideale zondag eruit? Ja, ik sta graag niet te vroeg op, wat vandaag niet is gelukt, en rustig met mijn uh, gezin ontbijten. Ik heb uh, man en twee kinderen. En dan uh, ga ik graag uh, een of ander onderricht of, of bijeenkomst uh, met vrijwilligers uh, van Sant'Egidio geven. En dan om twaalf uur de Eucharistie vind ik het hoogtepunt van de zondag, het moment ja, van de Sabbat, waarop je alles loslaat, waarop je luistert, uh, aanwezig bent naar de schoonheid van de, ja, van de gebaren en de sacramenten je openstelt. Nadien graag een hapje samen eten met vrienden. In de namiddag ja, een wandeling of een tentoonstelling of iets, iets cultureels. Of rustig thuis een boek lezen. S'avonds nog uh, thuis met wat vrienden eten. Maar ik vind het belangrijk dat die zondag echt een andere dag is, waarop vooral... Ja, de schoonheid van, van de liefde van God voor ons naar voren komt en van het samen zijn tussen de mensen. Prachtig. Mag ik u hartelijk danken voor uw komst en uw verhaal. En veel succes bij het werk wat u de komende jaren ongetwijfeld nog gaat doen. Dank u uh, Luisteraar kan uh, uh, voor meer informatie altijd terecht op www.eo.nl. Dit is de zondag. En uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie van Dit is de zondag. En gaan we kijken wat er na achter gebeurt. Want dan, is er, um, dan zijn er de vroege vogels uh, en menno. Menno, wat gaan jullie doen? Goedemorgen Kiva, wij zitten alweer klaar in het kapitaal, een beetje naar jullie luisteren, ons studiootje in orde maken voor de uitzending. Het is een beetje belabberd weer als ik hier naar buiten kijk, het regent, het is grijs, dat zou niet zo erg zijn, want we gaan gewoon lekker radio maken en u natuurlijk allemaal luisteren. Maar wij gaan het hebben over de bijen, we hebben hier buiten bij het kapitaal een bijenkast staan, ons eigen bijenvolk. We hebben daar ook een microfoon in hangen en straks schuiven we die even open. Misschien dat we dan al wat horen, heel voorzichtig. En ik sta ook klaar om dat Imkerpak aan te trekken, want onze huisimker -im komt langs, Pim Lemmers. En we gaan samen die bijkas eens even openmaken om te zien wat er voor leven in de brouwerij is. Maar ja, de bijen houden natuurlijk ook wel van een beetje temperatuur. Net als wij mensen. En uh, ik, ik vrees dat het voorlopig nog eventjes stil is. Maar we gaan zo recht kijken. En verder uh, ja, informatie over... Ja, er is ook nog een opleiding voor jongeren voorbij. Dat is heel leuk. Gewoon op school kun je uh, leren hoe je imker wordt. En, uh, en het is knutten tijd. Dan is ja, moet het ook wat warmer worden. Dan krijgen we last van de knut. U hoort het zo direct allemaal. De Oranje Soap in de Radio 1 Sportzomer. Wil je mijn slingers niet kopen? Trek ze er wel vanaf neem me mee. Ik neem je mee. Luister elke dag s ochtends rond tien voor half elf. Ik heb eerst twee jaar op bed gelegen. Nu lig ik er zo'n twaalf jaar op bed. Ik neem je mee. Hey, hey, hey.